5 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Niveau pensioenfondsen net zo slecht als in 2009. Weer toename ontmanteling wietplantages... en drie mannen opgepakt voor miljoenenoplichting. Drie jaar na de kredietcrisis staan de pensioenfondsen... er weer net zo slecht voor als in 2009. Daardoor worden mogelijk 7 miljoen werkende en gepensioneerden... gekort op hun pensioen. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS bij de 35 grootste pensioenfondsen. Tijdens de vorige crisis kregen de fondsen van de minister extra tijd om hun positie te verbeteren. Die extra tijd is bijna om, maar de fondsen zijn terug bij af, vooral door de lage rente. De fondsen moeten binnen drie maanden beslissen of de pensioenen worden gekort en in welke mate. Die korting gaat dan in op 1 april 2013. Dit jaar zijn er opnieuw meer wietplantages ontdekt en ontmanteld. Gemeenten, politie en energiebedrijven schatten de stijging tussen de 7 en 10 procent. Per dag worden er gemiddeld 15 plantages leeggehaald en vernield. Over heel vorig jaar waren het er ongeveer 5000. Opvallend wordt de toename genoemd van kwekerijen in panden die tijdelijk worden verhuurd. Veel eigenaren verhuren hun huis omdat ze door de financiële crisis met dubbele lasten zitten. Criminelen beginnen er dan een wietplantage in. De schade loopt soms in de 10.000 euro's en die is lastig te verhalen... doordat criminelen doorgaans valse papieren gebruiken. Het tankopslagbedrijf Otfiel in de Rotterdamse Botlek... moet snel een einde maken aan een gevaarlijke situatie. De arbeidsinspectie eist dat er voor het einde van de week maatregelen zijn genomen. Bij het bedrijf komen gassen vrij die voor het personeel en de omgeving... gevaarlijk kunnen zijn, waaronder benzeendampen. Volgens de arbeidsinspectie is Otfiel daarvan al een jaar op de hoogte... maar is er niets aan gedaan... Het bedrijf zegt dat er helemaal geen sprake is van een gevaarlijke situatie. Twee installaties zouden niet helemaal naar behoren werken. Eén is afgesloten en de ander wordt aangepast, zegt Otfiel. Vorige maand hebben ook de provincie en de gemeente Rotterdam... het bedrijf al een waarschuwing gegeven vanwege de gevaarlijke benzeendampen. Drie mannen zijn opgepakt omdat ze een Nederlandse bank... voor miljoenen zouden hebben opgelicht. Welke bank wil de politie niet zeggen? De drie gebruikten volgens de politie klantgegevens... om nieuwe bankpassen en pincodes aan te vragen. Daarmee hebben ze geld van tientallen bankrekeningen gehaald. Hoe dat precies in zijn werk ging, wil de politie ook niet kwijt. De rekeninghouders zijn door de bank schadeloos gesteld. De politie zegt dat er voor miljoenen is buitgemaakt... maar wil niet zeggen hoeveel precies. De drie verdachten werden opgepakt in Delft, Rotterdam en Goes. Bij de aanhouding werd een wapen gevonden... De politie, politie sluit niet uit dat er meer mensen worden opgepakt. Syrische activisten zeggen dat militairen in de stad Hama... zes demonstranten hebben doodgeschoten. Dat gebeurde toen duizenden betogers op weg waren naar het Centrale Plein... voor een nieuw protest tegen president Assad. Morgen gaan waarnemers van de Arabische Liga naar Hama... om te onderzoeken of het leger het harde optreden tegen demonstranten heeft gestaakt. De waarnemers zijn nu nog in Homs, waar het sinds hun komst rustig is... Vandaag heeft Assad 755 gevangenen vrijgelaten... die waren opgepakt tijdens de protesten van de afgelopen negen maanden. Volgens de VN zitten er nog 14.000 mensen vast. Het Smallenberg-virus is vastgesteld bij vier van de acht schapenhouderijen... die zijn onderzocht. Het nieuwe virus veroorzaakt misvormingen bij lammetjes. De getroffen boerderijen staan volgens de Voedsel- en Warenautoriteit... verspreid over het land, in Bodegraven, Maastricht, Zwolle en Laren in Gelderland. Bij 77 schapenhouders wordt nog onderzocht of ze besmette dieren hebben. De eerste besmetting werd op 1 december in Nederland ontdekt. Uit de hervormde kerk in Nieuwe-Pekela zijn zilverwerk en eeuwenoude boeken gestolen. De inbrekers namen een stalen archiefkast mee... met daarin oude doopboeken, bijbels, notuleboeken en zilverwerk voor het avondmaal... waaronder twee bekers met inscripties uit 1853 en 1706. De archiefkast is vermoedelijk op een aanhangwagen meegenomen... De, dief, de dieven vernielden onder meer een glas in loodraam. Het top 2000 café in Hilversum heeft een bezoekersrecord gevestigd. Om 4 uur waren er meer dan 3000 mensen binnen geweest. En dat is ruim meer dan het vorige record van 2700 op één dag. Het café in het instituut Beeld en Geluid is nog tot 10 uur vanavond open... en de verwachting is dat de teller ruim voorbij de 3300 komt. Vanwege de drukte moest het café rond het middaguur even dicht. Het weer vanavond droog en wat opklaringen. Vannacht een matige tot harde westen tot zuidwestenwind wind en vooral in het noorden buien. Morgen trekken vanaf zeebuien binnen met kansen bij onweer en windstoten. Dan wordt het 7 graden. Ook de dagen daarna wisselvallig en behoorlijk zacht. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A7 Heerenveen richting Groningen tussen Beetserswaag en Drachten 2 kilometer... Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Tussen knopen de nieuwe Meer en Osdorp 2 kilometer. De weg is helemaal dicht bij Osdorp. Verkeer kan alleen via de op- en de afrit langs. Heeft te maken met een aanrijding. Bij die aanrijding zijn acht auto's tegen elkaar gereden. Leaseplanbank geeft tijdelijk 0,5 extra rente. En u mag zeggen hoe lang u daarvan wilt profiteren. Eén jaar, twee jaar, misschien wel vijf jaar lang.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 In journal. Carasso. Zo, de werkgevers over de strenge eisen die zij stellen aan de CAO-onderhandelingen. Terug naar Tialf, Heerenveen. Jan Blokhuizen lag bij de 5 kilometer kwalificatiewedstrijd voor op zijn Kramer. Maar, Sebastian Timmerman, dat maakt Kramer vaak goed. Nu ook? Dat heeft hij goed gemaakt, althans in die rit. Mooi woord trouwens, hè? Vijf kilometer kwalificatie ja, Voor het Europees kampioenschap kunnen we er nog achter zetten. En de wereldbekers. Nee, Kramer heeft dat verschil uh, goed gemaakt op Blokhuis. Hij wint de rit, maar niet in de snelste tijd. 6.18.56, tweede tijd achter Bob de Jong. Bob de Jong uh, met 6.17.92. Was hij dus iets sneller dan Sven Kramer. Blokhuis rijdt de derde tijd uiteindelijk. En als we dan alle tijden naast elkaar zetten... komen we tot de conclusie dat Sven Kramer het klassementje wint over de 1500 van gisteren en de 5 kilometer van vandaag. En dus naar het EK gaat. Jan Blokhuizen wordt tweede in dat klassement... en gaat dus ook naar het Europees Kampioenschap in Budapest... in het eerste weekend van 2012. Koen Verwijt derde, voor hem geldt hetzelfde. Ted Jan Bloemen wordt vierde. Normaal gesproken is dat ook een plek die recht geeft... of deelname aan het Europees Kampioenschap. Maar de KNSB zet dan altijd in de regels... dat er ten alle tijde ook één aanwijsplaats is. Dus helemaal 100% zeker is die nog niet. En er komt ook een protest van... Pvm krijgen we door vanaf het middenterrein. na aanleiding van die foute wissel in de rit tussen Tetjan Bloemer en Wouter Holdeuvel. Dus daar zet ik nog een klein ondervoorbouw bij. Ondervoorbouw niet bij Kramer, Blokhuizen en Verwij. Zij worden 1-2-3 bij deze EK-kwalificatiewedstrijd. Zo, Sebastiaan, sla hem op. De tranen vloeien nog altijd rijkelijk in Noord-Korea. Ze nemen daar afscheid van de overleden leider Kim Jong-il. De rouwplechtigheden duren twee dagen... en het begon vanochtend met een drie uur durende rijtour... door de straten van de hoofdstad Pyongyang. In een besneeuwd Pyongyang begint de ceremonie vanochtend... op het plein voor het Kumsusan-paleis ter herdenking. Op het plein staat het mausoleum... waar Kim Jong-il de afgelopen dagen opgebaard heeft gelegen... Ondanks de sneeuw staat het plein vol militairen die Kim Jong-il de laatste eer bewijzen. Nee! Als ik de witte sneeuw zie, denk ik aan al die oude inspanningen van de generaal. En dan komen er vanzelf meer tranen. Dan vertrekt de rouwstoet. Voorop een auto met een enorm portret van Kim Jong-il... gevolgd door de auto met de zwarte kist met de overleden leider erbovenop. Zoon Kim Jong-un loopt naast de auto met de kist van zijn vader. Duizenden Noord-Koreanen staan jammerend langs de weg om hun leider de laatste eer te bewijzen. Generaal, waarom bent u nu al heen gegaan? Uiteindelijk keert de rouwstoet terug bij het Paleis der Herdenking voor een eresaluut. We praten door over deze plechtigheid van vandaag met correspondent Wouter Zwart. Wouter, wat was voor jou nou het meest indrukwekkendste beeld? Ik vond het indrukwekkend, geloof ik wel, eigenlijk het begin en het eind. Dat was het moment waarop uh, de wagen naar buiten kwam... met daarop de baar en de kist. En uh, toen hield de zoon, Kim Jong-un, de gedoodverfde opvolger van zijn, van zijn vader... die hield als het ware uh, de auto vast met één hand... en begeleidde hem naar zijn laatste rustplaats, zijn vader. En het leek dus wel een klein beetje of hij zijn eigen vader vasthield. Ik vond dat in het toch zo kille uh, Noord-Korea... op zich toch wel een vrij opvallend warm moment. En Was hij geëmotioneerd? Kon je dat zien? Ja, dat, dat was hij. Hij was heel stil. Uh, boog zijn hoofd. Nou hoort dat ook wel een beetje bij, uh, bij, de, bij de Koreaanse cultuur. Hoor. Niet alleen in Noord-Korea trouwens, maar ook in Zuid-Korea. Dat hoort bij uh, het, het rouwproces. Dat, dat je uh, overdreven, wat je nu dus ook op televisie ziet... overdreven rouwt en als het ware spijt betuigt... voor het feit dat je niet goed genoeg voor je vader hebt uh, gezorgd... voordat hij overleed. En dat is eigenlijk ook een beetje dat, dat, dat, dat, dat, dat overdreven rouwen wat je ziet... Hè? dat enorme verdriet... wat, wat je dat, dat heb je eigenlijk ook in Zuid-Korea. En hij ja. zou ook wel even gedacht hebben van... Uh, zo, en nu gaat het echt beginnen voor mij. Ja, met, als je de beelden bekijkt, uh, meteen achter hem. Want hij liep dus niet alleen langs die wagen, maar met uh, vijf andere leiders. Dat zijn echt de mensen die letterlijk in zijn kielzocht meegaan... nu naar het hoogste podium. En dat zijn mensen op wie hij zal moeten gaan vertrouwen. Want dat zijn ervaren militaire en politieke leiders. Maar daar, daarvan uit komt natuurlijk ook een soort met van bedreiging ook. Gaat hij inderdaad uiteindelijk alle macht naar zich toe trekken... zoals zijn vader ook heeft gedaan? Of moet hij de macht uiteindelijk, en da daar lijkt het nu wel op een beetje delen met een aantal andere belangrijke oude leiders. Want kon je van die mannen die achter hem liepen... kon je daar nog iets uit afleiden... wie dan de allerbelangrijkste gaat worden voor hem? Als ik het goed gezien heb, stond al achter hem zijn oom... meneer Chang uh, song als ik het goed uitspreek, dat is zijn oom. Dat is de man van uh, de zus van Kim Jong-il. Uh, die is vorige week ook, dat zagen we uit beelden, ook, uh, gepromoveerd... Uh, tot een soort met van positie wat wij generaal zouden noemen. Dat was al een teken dat hij dus heel duidelijk heel snel omhoog is gekomen... in de machtsposities van, uh, van het noord koreaanse regime. Dat is waarschijnlijk een man die in ieder geval de eerste periode... als een soort met van regent naast en achter en misschien wel een beetje voor... Uh, zijn neef zal staan om hem te helpen... In de Eerste periode, want hij is natuurlijk nog heel erg, uh, hoe zeg je dat, heel erg onervaren. Ja, want, want hoe gaat dat verder? Komt er ook een officiële ceremonie waarin uh, Kim Jong-un als, als nieuw staatshoofd wordt ingezworen? Hoe gaat dat daar? Nou, wat je merkt is dat in de media nu hij vandaag al van een aantal van die disciplines al de hoogste leider wordt genoemd. En dat hij waarschijnlijk morgen tijdens een grote uh, herdenkingsbijeenkomst op het Kim il sung plein dat grote plein waar al die parades altijd gehouden worden, dat dat daar als het ware toch weer een soort officieel moment zal zijn. Vanaf dat moment gaat men hem ook echt de opperbevelhebber noemen van de staat van de partij en ook van de strijdkrachten. Dat zal misschien niet zo officieel zijn als wij denken... dat het dan met een soort van zwaardslag gebeurt... maar dat is wel het moment waarschijnlijk waarop we hem... dat zullen gaan noemen, op het bevel hebben van die drie disciplines. En is dan de, de rouwperiode ook officieel afgelopen? Uh, die duurt nog, als ik het goed heb, nog inderdaad tot en met morgen. Ik weet niet of de officiële rouwperiode dan ook precies helemaal voorbij... Is, want als ik het goed begrijp, als je helemaal volgens de letteren... van het Confucianisme denkt, dan zou zo'n zoon eigenlijk drie jaar lang... moeten Rouwen, maar ja, zo lang kunnen we uiteraard niet, niet wachten. Maar de officiële periode, denk ik, van alle uh, rouwplechtigheden zal morgen dan voorbij zijn. Dan zal er nog wel een soort met van langere periode van, van, van een soort onofficiële rouw blijven. Maar daarna gaan de zaken wel gewoon meteen door. Wouter Zwart, dankjewel. Over Noord-Korea, de werkgevers gaan er hard in bij de komende CAO-onderhandelingen. Alle signalen staan op rood voor de economie, dus de bedrijven kunnen weinig extra's doen voor de werknemers. Dat is de kern van de nota arbeidsvoorwaarden 2012. Een van de opstellers van die nota is Hans van der Steen, directeur arbeidsvoorwaarden van de werkgeversvereniging AWVN. Goedemiddag meneer van der Steen. Goedemiddag. U dacht, laten we dat aan het eind van het jaar nog maar eens even goed invrijven bij de vakbonden. Nou, maar het is helemaal niet zo'n sombere boodschap hoor, die we verwoord hebben in die nota. Nou... Nee, maar ik denk dat we moeten gaan voor creativiteit. Kijk, de, de, de casus is niet zo heel erg ingewikkeld. Hij is niet leuk. Het is zwaar weer in de economie. Um, en um, dat betekent dat de bakers verzet moeten worden. Dat we goede en creatieve dingen met elkaar moeten doen. De afgelopen jaren was het min of meer vanzelfsprekend dat als het goed of slecht ging, dat je koopkracht op de inflatie wel werd gerepareerd uh, bij het bedrijf waar je werkte door, door ceo overleg nou, het automatisme van, van dat fenomeen, dat staat nou ter discussie. Maar dat betekent allerminst dat er helemaal niks kan met lonen. Er zijn genoeg alternatieven. Ja, wat, wat zou er kunnen dan bijvoorbeeld? Waarvan nou, zegt u dat is wel heel leuk voor de werknemers? We zouden dus moeten nadenken over het motto eerst verdienen en dan, uh, en dan pas verdelen. In plaats van wat we de afgelopen jaren gedaan hebben. Denk bijvoorbeeld aan resultatendeling. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van klantvriendelijkheid. Uh, aan het besparen van energie. Aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Aan zichtbaar investeren als werknemer in je eigen opleiding. Het zijn allemaal dingen waar je afspraken over kan maken. Ja, ja wat ...met elkaar in slagen, ja. dan gaat er ook een deel van wat we daar met elkaar mee verdienen... ...gaat terug uh, in de portemonnee van werknemers die daaraan meege, meegewerkt hebben. Want als we even, ik blijf even hangen bij dat voorbeeld voor energiebesparing... ...als een bedrijf dan zegt, oké okay, jongens, we gaan met z'n allen voor, nou zeg, uh, 80.000 euro energie besparen, hè? groot ja. bedrijf, dan verdelen we uh, het geld dat exact. we bespaard ja. hebben over de werknemers. Exact. Ja. En dat is wat anders dan dat je ervan uitgaat als werknemer of als, of als vakbond. Dat als de CEO weer aan de beurt is, dat dan min of meer automatisch koopkracht voor werknemers gerepareerd wordt. Wat wij dus met deze nota willen zeggen. Jongens, het is een bijzondere situatie. Het is niet mis wat er met de economie gebeurt en dus ook niet met een hoop bedrijf gebeurt. Laten we nou eens kijken of we eerst kunnen verdienen voordat we gaan verdelen. En ik heb u een paar voorbeelden genoemd. Nou, Het maakt me natuurlijk wel een beetje argwanend van als dat in tijden van crisis gebeurt dan is het toch een soort van bedoeling om die rekening bij de werknemer neer te leggen. Absoluut niet. Nee, dat uh, vind, ik een, uh, vind ik een. Als dat kritiek zou zijn op onze nota, vind ik die onterecht. Uh, we hebben niet alleen dit punt in onze nota opgeschreven. Op nummer 1 staat dat wij willen investeren in hele goede arbeidsverhoudingen. Dat betekent dat je dus in bedrijven moet werken aan de dialoog, dat je moet werken aan betrokkenheid. Waarom? Omdat problemen groot zijn en wat je ze samen moet oplossen. Bedrijfsleiding... Ja, maar de vakbond zal zeggen: dialoog is leuk, uh, fijn. Maar dat levert geen geld op? Nou, wij doen een, kijk, wij doen een beroep op creativiteit. Als we op de oude manier voortgaan... Kijk, wij hadden als werkgevers ook voor de ouderwetse nullijn kunnen kiezen. Dat hebben we bewust niet gedaan. We hebben gezegd, het wordt een moeilijke tijd, maar er zijn allerlei mogelijkheden. Die gaan we niet voorschrijven, maar we doen een beroep op de creativiteit van CEO-partijen. En die komen, als we het goed doen, in elke situatie tot andere creatieve oplossingen. Ja, en een van die oplossingen die u al geeft, is om loonstijgingen niet langer mee te laten tellen in de pensioenopbouw. We hadden vanochtend Leo Hartveld van FNV aan de lijn, laten we even luisteren, die vindt dit in ieder geval... Van een slecht idee. Kijk, als je, als je dit zou gaan doorvoeren, zou dat betekenen dat uh, je pensioenopbouw als het ware bevroren wordt bij het inkomen wat je nu hebt. En iedere toekomstige loonstijging, zou daar geen pensioenopbouw bij hebben? Ja, dat, dat is natuurlijk echt onacceptabel en zelfs niet reëel. Hij vindt het onacceptabel, niet reëel, uh, wees er ook op dat er net een pensioenakkoord is gesloten, daar krijgt u de vakbonden volgens mij niet, niet in mee nog. Ja, ik vind dit met alle respect een klassieke reactie van de vakbond. Kijk, Um, heel simpel, we, uh, we moeten kiezen. Uh, en we weten dat, uh, zoals het in het verleden is gegaan, dat elke procent structurele loonsverhoging ook nog eens een niet onaanzienlijk kosteffect heeft voor pensioenen. Nou, we weten allemaal dat er met pensioen iets aan de hand is. Het uh, is dus één van de mogelijkheden, en nogmaals, we schrijven dat niet voor tussen aanhalingstekens, maar we opperen het als suggestie. Een van de mogelijkheden is om, als er dan toch gesproken wordt over loon, om dan te zeggen, nou, dan laten we dat niet doorwerken naar pensioenen. En is Kijk, dat, dat dan alleen voor 2012? Ja, dat zou je eenmalig kunnen doen. Kijk. Het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling om daarmee wie dan ook te plagen of te pesten. Maar we kunnen kiezen. Kijk, als we dat niet doen, dan worden pensioenen nog onbetaalbaarder. En dan blijven we nog langer met financieringsproblemen zitten in de pensioensfeer. En dus het is helemaal niet zo gek om te zeggen, nou, een stukje loonsverhoging kan wel. Maar dan zorgen we ervoor, dan doen we het op zo'n manier dat dat niet doorwerkt in pensioenkosten. Totdat die weer gezond zijn en dan kunnen we dat misschien weer repareren. Nou, een hoop nieuwe ideeën dus uh, van de werkgevers. Dat worden ongetwijfeld zeer interessante besprekingen. Hans van der Steen, dank voor uw toelichting. dank. Dag van de werkgeversvereniging AWVN, wilde ik nog even zeggen. Zo, uh, hoort u wat er allemaal kan gebeuren als u uw woning verhuurt... als vakantiehuisje of omdat u naar het buitenland gaat? Verkeersinformatie. Twee, drie files hoorde ik net, Jolande van der Velden. Hoe is het nu? Nou ja, dat zijn er nog steeds drie. Lucella, eentje op de A7, Herenveen richting Groningen. Bij drachten 2 kilometer. Een aanrijding op de A10, de ring west van Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knopen de Nieuwe Meer en Osdorp 2 kilometer. De weg is eh, dicht bij Osdorp. Heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's. Verkeer richting Zaandam kan het beste omrijden via de oostkant van Amsterdam via de Zeeburgertunnel. Een kapotte auto op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij de Afrit Rotterdam Centrum bestaat 2 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Het klinkt als een behoorlijk atypisch probleem. Mensen die hun huis of tweede huis verhuren... en dan tot de ontdekking komen dat er wiet ingeteeld wordt. Het gebeurt echt en niet één keer, nee, het gebeurt vaker. En de schade is dan gigantisch op bijna niemand te verhalen. Verslaggever Hendrik Willem -Hofs luistert naar het verhaal van Auke de Vries. Dit is je huis. Ja, dit is mijn, uh, mijn huis, of althans wat ooit mijn huis was... En uh, dit is de plek waar de uh, hennepkijkerij uiteindelijk uh, aangetroffen is. Een uh, nieuwbouwwijk in Horen. Al de jaren 80 is deze uh, wijk neergezet. Dat is uh, de wijk Kersenbooghoort. Auke de Vries woonde hier tot 2008. Tot hij moest verhuizen voor zijn werk naar Zeist. En zijn woning te koop aanbood. Uh, in de wijk stond meer te koop. En uh, de makelaar die kwam bij me met het verzoek van joh, hoe sta je tegenover verhuur. En hij zou als beheerder in dit verhaal gaan optreden voor mij. Er kwam een jongstel dat zou gaan huren, die in afwachting was van een nieuwbouwhuis, tot februari 2009. Ja, en eind februari 2009, toen was het Iraak, politieinval, uh, nu onderbij. En uh, zat in deze woning een volledige hendorpwekerij. Dit was de ruimte. Uh, waar de voorkweken begon. Uh, hier heeft ook wat uh, dat kun je nog zien, daar hangen hier nog sporen van het droogmateriaal en dergelijke. Er zitten enorme gaten, uh, de gaten muren. in de muren, zowel naar de ene slaapkamer als naar de andere slaapkamer. Daar zijn beluchtingsomgevingen uh, uh, doorheen geleid, en wat hier in de, aan deze zolder gehangen heeft. Dat zijn grote koolstoffilters waarmee uh, voor omwonenden de geur dus niet te ruiken is geweest. Bent u dan nooit meer terug geweest in die tussenliggende periode om te kijken of er inderdaad wel een jong stelletje zat? Nee, want ik had een makelaar aangenomen. Sterker nog, op uh, een aantal cruciale momenten waarbij ik aangegeven heb van ik moet bij de woning langs. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik zat op een aantal poststukken te wachten die nog in deze woning zouden terechtkomen. Uh, de makelaar ontzettend voortvader Van voortvader. Nee ze zijn net in de winkel geweest. Ik heb de spullen voor je. Ik ga ze voor je opsturen. Uh, alles bij elkaar heb ik uh, mij moeten voegen in het strafproces voor 110.000 euro. Dus heeft een schuld van 110.000 euro voor deze wietkwekerij. Ja, de schade die Liander op mij probeert te verhalen is uh, ruim 35.000 euro. Dat is alleen elektriciteit. De schade aan de woning uh, wordt al snel geraamd op een kleine 20.000 tot 30.000 euro. Dan is er extra reiskosten wat je hebt. Want mijn woonwerkverkeer ging van 10 kilometer ineens naar 100 kilometer enkele reis. Uh, misgelopen huurinkomsten. Uh, en gewoon ook een aantal problemen waar je zelf tegen loopt. Uh, mensen identificeren jou met, oh ja, dat is hij. Hij heeft de jennepkeekrijn gehad. En dat levert ook op het problemen op. Heeft u die makelaar ook aansprakelijk gesteld? Ja. Uiteraard hebben we de makelaar aansprakelijk gesteld. Uh, we hebben ook het kantoor waar hij voor werkte. Hij werkte via een uh, franchise-organisatie hier in Hoorn. Die hebben we ook aansprakelijk gesteld. En daaruit kwam eigenlijk alleen maar naar voren van... Uh, wij achten ons daar absoluut niet, niet, niet verantwoordelijk voor. Het is een soort van dienstverlening. Uh, en we zijn niet verantwoordelijk voor de uitkomsten daarvan. U weet nu alles van wie teelt. Maar u heeft er niet om gevraagd. Nee, nee. Ik had, uh, van deze cursus had ik alleen het uittreksel willen hebben. Niet, niet de volledige jaargang. En het huis, staat het nog te koop? Het huis staat nog steeds te koop, ja. Niet publiekelijk uh, uh, te koop uiteraard. Maar mensen die zeggen van... Joh, ik, ik ben op zoek naar een goede kluswoning... en ik heb er een paar euro voor nodig. Meld je. Doe, doe dat vooral. De overop van uh, Auke de Vries, u hoorde hem. Hendrik Willem Hofs was bij hem op bezoek. Er zijn dit jaar bijna twee keer zoveel dode bruinvissen aangespoeld. Bijna twee keer zoveel als in voorgaande jaren. Dat waren er 800. De oorzaak van de vele dode bruinvissen was tot nu toe onduidelijk. Onderzoekers van de universiteiten Wageningen en Utrecht... hebben nu een verklaring gevonden. Daarom hebben wij contact met Mardik Leopold uit Wageningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vertel, waar komt dit door? Nou ja, kijk, bruifische gingen natuurlijk altijd al dood. Hè. Alles wat geboren wordt, uh, gaat ook weer dood. Uh, wat nieuw is, is dat ze nu bij ons voor de deur doodgaan en bij ons op het strand aanspoelen. Dus wat we zien is uh, dat die beesten, uh, die vroeger veel noordelijker in de Noordzee rondzwommen, dat die naar het zuiden komen en zich nu bij ons voor de kust ophouden. Uh, en hier ook doodgaan en vervolgens aanspoelen. Ja, en hoe komt dat dan? Nou ja, we hebben te maken met een soort volksverhuizing. Uh, vroeger zaten ze daar lekker in de noordelijke Noordzee uh, en deden daar hun ding. Uh, daar ging het op een gegeven moment niet zo goed meer. Uh, ze hadden te weinig eten, denken wij, want we waren daar niet bij. En als u zegt en, ze deden daar hun ding, dan is dat rondzwemmen, neem ik aan? Uh, rondzwemmen, eten, uh, zich voortplanten, kleine bruinvisjes krijgen... Uh, en op een gegeven moment ook weer doodgaan natuurlijk. Uh, <lacht> ja, en, u benadert en, het allemaal ja. zeer nuchter, moet ik zeggen. <lacht> nou ja... Ja, nou ja, het is ook weer. ze zijn natuurlijk deze kant opgekomen en de vraag is of ze hier een goed welkom hebben gevonden, of ze hier genoeg te eten hebben, of ze niet in andere zaken doodgaan waar wij verantwoordelijk voor zijn. Dus wij zijn opeens verantwoordelijk geworden voor een, voor een hele grote populatie bruinvissen. Dat waren we vroeger niet, dus dat is nieuw. Ja, en, en wat was dan het probleem? Is dat dan dat er te weinig voedsel is hier voor ze? Nou, voor een aantal van die dieren wel. Uh, ongeveer een derde van wat er dood op het strand ligt, is, is duidelijk doodgegaan door ondervoeding de vraag is of dat natuurlijk gewoon bij de natuur hoort of dat het dan hier zo slecht is voor die dieren. Uh, toen hebben we gekeken wat eten ze hier eigenlijk. En wat ze hier eten zijn eigenlijk hele kleine, hele magere visjes in hoofd. En dat is wel een heel karig dieet. Dus wat de, die bruinvis hier aantreffen is bepaald geen vetpot. Dus ze zijn eigenlijk van de regen in de drup gezwommen, zou je kunnen zeggen. Ja, want dat waren ook allemaal ondervoede visjes die ze opeten. Nou, de visjes zijn niet ondervoed. Die visjes die horen zo. Alleen het zijn wel hele kleine visjes die ze hier, die ze hier te eten hebben. Een bruinvis kan niet van die hele grote vissen aan. Die heeft geen, geen handen, geen messen, vork. Dus Die moet vissen in één keer doorslikken. Dus het kan niet heel groot zijn. Dus het zou wel fijn zijn als het dan vette vis was. Vette haring, vette ansjovis, je iets in die geest. Ja. Maar dat zit hier bijna niet. Dus ze hebben hier met hele magere vis te maken. En ze het, geven dat... Dus niet op de een of andere manier aan elkaar door. Van daar kan je beter niet heen gaan. Want ze komen massaal hierheen. Terwijl ja, er te weinig eten is. Ja, dat gaat nog steeds meer. Dat gaat dan steeds door. Dus blijkbaar is het verderop nog slechter voor ze. Dat is het enige wat je dan kunt bedenken. Hmm. En, en ze komen hier. En ja, hier, hier gaan er veel dood. Dat is absoluut waar. En kan je er nog iets aan doen om het leven voor ze wat uh, op te rekken... en wat leuker te maken? Nou ja, aan, aan, die, aan, aan dat verhongeren kun je niet heel veel doen. Er zijn natuurlijk nog een aantal andere doodsoorzaken. Uh, natuurlijk en niet natuurlijk. We maken ons ook zorgen over bruinvissen die bijvoorbeeld in visnetten zwemmen. Nou, daar zou je misschien iets aan kunnen doen. Uh, je kunt natuurlijk in zijn algemeenheid verstandig visbeleid, visbeheer kun je proberen toe te passen in de Noordzee. Ja, want wat kan je in die visnetten doen dan, om daar nog even op terug te komen? Uh, nou ja, je kunt kijken waar de bruinvissen precies zitten, waar de netten precies staan... en kijken of je daar zo weinig mogelijk overlapping kunt aanbrengen. Dus dat je vissers en bruinvissen zoveel mogelijk probeert te scheiden. Uh, je kunt uh, extra voorzichtig zijn in bepaalde tijden van het jaar. Je kunt uh, alarmbellen aan die netten hangen. waardoor bruinvissen eromheen kunnen zwemmen. <laughs> en al die dingen worden op het ogenblik onderzocht. Goed. Red de bruinvis. In ja. ieder geval zorg dat er wat minder sterven hier. Mardik Leopold uit Wageningen, hartelijk dank voor uw toelichting hierbij. Graag gedaan. Dan gaan we naar de Amerikaanse staat Californië. Daar zijn de rechten van dieren goed beschermd. Vredheid wordt echt bij wet bestreden. Zo komt er nu ook bijvoorbeeld een verbod op ganzenlever en ook een verbod op bond. Nou, dat laatste, dat leidt tot protest bij de middenstand. Wessel de Jong ging naar wat ondernemers in Hollywood. De gewone Californiër gaat niet veel merken van deze verboden. Want in Californië, altijd lekker warm, is het niet echt nodig om een bondjas te dragen. Reden te meer dus voor een verbod? Zo vindt de burgemeester van West Hollywood, John Duran. Fur here in Southern California seems to be more matter of luxury. Fashion, vanity and at the price of an animal. Hier in Zuid-Californië is bont een kwestie van luxe, mode en ijdelheid. En er moet dan een beest voor opdraaien. Het really is echt niet consistent met de waarden van de stad West-Hollywood. We hebben ourselves een an animal cruelty free zone We have been for many decades. Bont spoort gewoon niet met onze waarden. We zijn al tientallen jaren een gebied dat dierenmishandeling in de ban heeft gedaan. We hebben iedereen van. Kim Kardashian, to Audrina Patridge, Cindy Crawford, Hillary Duff. Lindsay Labby van de arcade boutique in West Hollywood kleed vele beroemdheden aan. Ze heeft geen goed woord over voor het bondverbod dat in 2013 ingaat. Bond is een trend nu, zegt ze. Die kan je niet negeren. Giving up that major, major trend is very damaging to West Hollywood as a fashion destination. Stoppen met bont is schadelijk voor West Hollywood als modecentrum, zegt ze. Hier, een typisch bontjasje. Verkoopt geweldig goed, ook al is die niet koud natuurlijk. 850 dollar per stuk, waren zo uitverkocht. Dus reken maar uit wat ik aan inkomsten verlies. All, me, Het hele verbod vind ik angstwekkend, zegt ze. My is, is it you know, wat gaat er verder gebeuren? Wordt leer straks ook verboden? Of moeten alle restaurants veganistisch worden? Vraagt Lebby zich af. Inderdaad, het blijft in Californië niet bij Bond alleen. Ook ganzenlever gaat in de ban. Een gevierde Franse chefkok die in West-Hollywood een foodtruck uitbaat... zeg maar een soort luxe frietkraam, die vindt het verbod onbegrijpelijk. De farmer, niets wrong. En de de is dat just the nature of the way we eat the duck and the goose? Is nothing wrong with that? Het zogenaamde gedwongen voeden zo eten eenden en ganzen nu eenmaal. Daar is niks mis mee. Chefkok kok Ludo Lefebvre heeft dezelfde vrees als de vrouw van de boutique. I mean, now it's far out. What's gonna be next after? What's gonna be next? I mean, just ridiculous. Nothing is wrong with What's next, vraagt hij zich ook af. I have actually not tried to before, so I'm going to give it a shot and see if I like it. I figure if it's going to be good, it'll be good from Ludo. ik heb nog nooit gegeten, maar als het van Ludo komt, dan zal het wel goed wezen. Zegt een jongen die lang in de rij heeft gestaan voor zijn portie. Bond in het straatbeeld van Californië. Je moet het met een vergrootglas zoeken. En ganzenlever is er onbekend. De twee nieuwe verboden. Ze gaan dus vooral over imago en over de boodschap.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 Opvallend wordt de toename genoemd van kwekerijen in panden die tijdelijk worden verhuurd. Drie mannen zijn opgepakt omdat ze een Nederlandse bank voor miljoenen zouden hebben opgelicht. Welke bank wil de politie niet zeggen. De drie gebruikten klantgegevens om nieuwe passen en pincodes aan te vragen. Daarmee haalden ze geld van tientallen bankrekeningen. De rekeninghouders zijn door de bank schadeloos gesteld. En pal voor de deur van het Sint-Anna-ziekenhuis in Geldrop is een vrouw bevallen. Dat gebeurde in de auto waarmee ze naar het ziekenhuis was gebracht. Moeder en kind maken het goed. Uitgerekend vandaag vierde het ziekenhuis in Geldrop binnen de duizendste bevalling sinds de opening van de kraamafdeling. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het is bewolkt en vooral in het oosten van het land regent het hier en daar nog wat. Vanuit het westen trekken nu een paar opklaringen binnen. Verder staat er veel wind, matig tot hard, windkracht 7. Vanavond in het noordwesten mogelijk stormachtige wind, windkracht 8. Vannacht in het noorden een enkele bui, verder blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 5 en we houden veel wind uit west tot zuidwest. Bovenland matig tot vrij krachtig en langs de kust hard tot stormachtig. En bovendien in het noorden bij buien zware windstoten tot 80 km per uur. En morgen is er opnieuw veel bewolking. En vooral in het westen en noorden trekken stevige buien over... met hagel en onweer. Het wordt ongeveer 6 à 7 graden. En ook morgen veel wind, matig tot krachtig boven land... en krachtig tot hard langs de kust. En morgenavond kan de wind weer eventjes aantrekken naar stormachtig. Vrijdag is het op de meeste plaatsen droog, misschien een paar opklaringen. Zaterdag en zondag is het wisselvallig. Met wat geluk is het droog tijdens de jaarwisseling. Aan BB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10 de ring west van Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Rai en Knopen de Nieuwe Meer 2 kilometer. Heeft te maken met meerdere auto's die tegen elkaar aan zijn gereden. De weg is zo goed als dicht bij Knopen de Nieuwe Meer. Bent u op weg naar Zaandam kunt u beter omrijden... via de oostkant van Amsterdam via de Zeeburger Tunnel. Ook nog files bij Rotterdam, de A16 Breda richting Rotterdam... voor de Van Brienenoordbrug 3 kilometer op de parallelbaan... en op de A20-hoek van Holland richting Gouda... wordt knopen plein ook 3 kilometer. Een idee voor iedereen die zijn pensioen wil aanvullen. Dat doet u met Rabo Toekomstsparen. Begin nog dit jaar en profiteer van uw fiscale jaarruimte over 2011.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 Handen af van onze hulpverleners. Ga naar handenaf.nl en laat je stem horen. Dit is een boodschap van Sieren. Goedemiddag, vijf minuten over half zes. Voor veel steden is oud en nieuw al lang niet meer alleen een feestavond. Er worden maatregelen genomen om de jaarwisseling een beetje in de hand te houden. Dat gebeurt ook in Den Haag. Joosjas van Aerts, burgemeester van Den Haag. Goedemiddag. Goedenavond. Ja, goedenavond al. Welke maatregelen neemt u allemaal in de stad? Nou ja, de twee. Nou ja, laat ik eerst beginnen met. We hebben zo ongeveer 2000 man politie op de been op die avond en in die nacht. Uh, daar begint het mee. Uh, dan hebben we eigenlijk twee pijlers op de rust. Ene is dat we het, de overlastwet of de voetbalwet, zoals sommigen het noemen vrij rigoureus hebben toegepast bij deze oud en nieuw. 27 mensen krijgen een gebiedsverbod. Er zitten overigens nog 13 mensen krijgen huisarrest op basis van misdragingen in de oud- en nieuwjaarsnacht van het vorig jaar. En we zetten in Den Haag waarschijnlijk zo nou, tegen de 800 aan 900 wat wij noemen rolmodellen in. Jongeren die jongeren aanspreken op hun gedrag uh, op straat. En, en hoe, hoe komt Den Haag aan die rolmodellen? Nou, dat is een uh, project wat uh, zo uh, drie jaar geleden is begonnen. Is klein begonnen in een deel van de stad, in uh, Zuidwest Den Haag. Vorig jaar hadden we er 300 op de been daar. Dat heeft ertoe geleid dat uh, in uh, Zuidwest Den Haag eigenlijk praktisch geen enkel probleem is geweest... Nou, uh, dus hebben we gezegd begin dit jaar, we gaan dat nu uitrollen over andere delen van de stad, Centrum, Schilderswijk, Transvaal. En uh, nou ja, we verwachten dus um, uh, zo tegen de 800, 900 uh, jongeren op straat te hebben... die jongeren aanspreken, die um, zich misdragen of, of dreigen zich te misdragen. En dan zeggen ze, doe ze even normaal, man. Dat is het idee. Ja, dat, is het, uh, dat kan je goed van Wilders leren. Dat is het enige misschien. <laughs> uh, verder heel weinig. Maar dit, uh, ja, en dat werkt dus heel goed. Uh, zij, zij hoeven overigens absoluut niet ordehandhavend op te treden. Dat doet de politie. Dus als er problemen ontstaan, is de politie altijd om de hoek aanwezig. Um, want het enige wat zij doen is ja, hun, hun leeftijdgenoten wijzen op hun gedrag... En als, als je het dan hebt over 27 mensen die een uh, gebiedsverbod krijgen... hoe wordt gecontroleerd dat die mensen het gebied waar ze niet in mogen ook echt niet inkomen? Nou, dat is, uh, daar hebben we in Den Haag redelijk ervaring mee. Um, want uh, ja, dat moet dus wel gebeuren. Dus die lieden die he heeft de politie totaal in de peiling... Wijkagenten, maar ook de agenten die in die nacht opereren... die niet altijd um, uh, dezelfde zijn als wijkagenten... die hebben um, op de briefing die beelden van die lieden gehad. Uh, dus men kent ze. Uh, en uh, als, hier, als ze toch op straat zijn, dan worden ze gearresteerd. Ja, Het Openbaar Ministerie wil met, met snel recht ook hogere straffen uitdelen dit jaar... dan voorheen aan reilschoppers. Verwacht u dat daar een preventieve werking van uitgaat? Ja, je kunt in algemene zin wel merken. Kijk, Den Haag heeft een hele geschiedenis van vrij forse oud- en nieuwvieringen. Daar zijn we natuurlijk niet trots op. Um, we hebben wel de afgelopen jaren gemerkt. dat met een heel scala aan maatregelen wat we nemen. waarbij ook het gebruik maken van die overlastwet dus een, um, een instrument is wat we gebruiken. dat je ziet dat uh, de ellende wel uh, gaandeweg afneemt. En ook de straffen, die uh, vrij snel worden. Opgelegd uh, via snelrecht, supersnelrecht. Uh, ja, dat, dat heeft toch een afschrikwekkende werking. Ja, maar als je het hoort, hè, al deze maatregelen, al die voorbereidingen, al die mensen die dan op straat zijn. dat is toch eigenlijk te gek voor woorden? voor één oud en nieuw nacht. Ja, dat is de vraag die ieder jaar uh, weer terugkeert. Nou ja, zolang uh, we succesvol zijn in het terugdringen van ellende in die nacht... Uh, nou, denk ik, ja, het, uh, dan het dan is het toch nodig. En het heeft dus ook uh, succes. Maar ja, uiteindelijk blijft het zo dat, dat ik natuurlijk ook denk... waarom kan iedereen zich niet gewoon normaal gedragen in zo'n nacht? Het is een uh, voorbeeld van verruftering van de samenleving... Waar denk ik iedereen, uh, nou laten we zeggen, 99,9% van de inwoners van Nederland zo langzamerhand geweldig er roken in heeft. Dank meneer Van Aert, ik wens u uh, een goede jaarwisseling. Hopelijk blijft het een beetje rustig daar in Den Haag. Dank u wel, u ook. En de luisteraars uiteraard. Goedemiddag. Drie Olympische zwembaden vol met mest en illegaal lozen op grondwater. Dat moet u zich even voorstellen. Het waterschap A en Maas betrapte een boer in het Brabantse zomeren op heterdaad tijdens de kerstdagen. Het gaat om een milieudelict van ongekende omvang, zegt het waterschap. De boer is tijdens de kerst aangehouden, is inmiddels wel weer op vrije voeten. Een verslag om dit alles op te helderen van Minor Remmers. Het is een beetje bruinig water waar we naar kijken samen met Dijkgraaf Lammert Verheijen. We staan aan de rand van zomeren in een weidsgebied vol weilanden. Wat is het eigenlijk? Het is een grootschalige mestlozing geweest, meer dan 700.000 liter afvalwater wat wij geconstateerd hebben. Dat is drie Olympische zwembaden vol. Dat is heel veel en uh, er was een vermoeden dat er iets zou kunnen gebeuren omdat hij al een week een mes aan het verzamelen was op zijn bedrijf. En het bedrijf is zelf niet meer uh, actief in de rundvee- of varkenssector. Uh, dat je niet... vraagt je dan af, wat moet zo'n ondernemer met al die mest? Ja. Normaal gesproken uh, zijn er natuurlijk mesttransporten. N maar meestal niet in dit deel van het uh, jaar, omdat het natuurlijk uh, winterseizoen is. Marcel Kanters is een van de ambtenaren, handhavers. Uh, er is letterlijk hier in de velden gepost tijdens de kerstdagen. Ja, onze jongens die hebben drie nachten lang bij een weer en wind gepost tot het moment daar was... Wat zag u letterlijk, wat zag uw collega's? Uh, ze kwamen hier in donker aan en ze struikelden letterlijk en vuurlijk over een slang heen... die vanuit het bassin in onze waterloop lag. En om een idee te geven, dat bassin dat is een dus een uitgegraven, hele brede, lange greppel. Pal naast het bedrijf. Daar had hij uh, de mest in verzameld, of althans het afval. En daar lag dus een grote slang en die, ja, die liep de sloot in die hevelde het water vanuit het bassin uh, uh, naar onze watergang toe. Precies, in de nacht van eerst op tweede kerstdag? In de nacht van eerst op tweede kerstdag. Want dan dag. werken de ambtenaren niet? De meeste werken dan niet. Nee, Maar een paar waren er toevallig wel. En wat is er toen gebeurd? Uh, daarop is de lozing direct beëindigd door de slang weg te halen uit het bassin. En in samenwerking met de milieupolitie is vervolgens de man van zijn bed gelegd gearresteerd. En uh, die is naar het politiebureau overgebracht. Dit komt niet vaak voor. In zoverre zo bijzonder dat wij het op deze schaal... en in deze mate nog nooit meegemaakt hebben. Het bedrijf is bekend bij het waterschap, maar ook bij justitie. Want de ondernemer kwam eerder in aanraking daarmee... toen er kadavers werden gevonden. Kadavers die waren begraven illegaal. Die zaak is het afgelopen jaar afgehandeld. En nu werd er dus weer een enorm bassin gegraven. Die vervuiling, hoe ernstig is die kilometers vervuiling, dat is een uh, enorme taak om dat weer op te ruimen. En doordat we op tijd konden ingrijpen is dat voorkomen. Want we hebben het dan over fosfaten? Fosfaten, stikstof, uh, nou ja, in principe materiaal wat er niet thuis hoort, zeker niet uh, in de winter. De ondernemer kan sowieso nog tegemoet zien een naheffing van het waterschap? Uh, misschien wel meer dan 100.000 euro. En daarnaast natuurlijk nog maatregelen van justitie, een vervolging. Precies, een boete, een procesverbaal. of de van justitie zal zich daarover moeten buigen. Ja, want de man heeft ook een paar dagen vastgezeten. Ja, we lopen ook niet dichter naar de boerderij toe. Hè. We zien wat mensen die daar vandaan komen. Uh, honden erbij. Ik merk ook dat uw collega's hier liever niet dichterbij gaan... om een confrontatie aan te gaan. Nee, je wilt niet dat het escaleert, dus we blijven wat op afstand. Ja, het zijn echt bekenden van uh, het waterschap. Ze zijn bekend. Ja. We kijken naar de sloot. Uh, wordt het nou allemaal nog opgeruimd? Of valt het mee? Komt er een natuurlijke verdunning door de regen? Nou, dat uh, is precies wat er gebeurt hè, met uh, de maatregelen die we hebben genomen. En de regen die uh, is gevallen, zullen we hier binnen een paar dagen de situatie alweer op orde hebben. Zo kun je Molenaar over het besluit van de KNVB over Ajax AZ. Eerst verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Vertraging bij Amsterdam op de a 10 ring west van Amsterdam richting Zaanstad... heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's. De weg is dicht tussen knopende de Nieuwe Meren en Osterp. Het staat zo'n twee kilometer file. Ook is er nog technisch onderzoek nodig, dus het gaat nog een tijdje duren. Verkeer op weg naar Zaandam kan het beste omrijden... via de a 10 ring zuid en oost, dat is via de Zeeburger Tunnel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De gestaakte bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ wordt in zijn geheel overgespeeld. Vorige week haalde AZ-trainer Gert-Jan Verbeek zijn spelers van het veld... nadat keeper Esteban in de arena werd aangevallen. Die kreeg vervolgens rood omdat hij zich verweerde tegen de Ajax-aanhanger. Nou, we weten allemaal, Esteban werd niet geschorst... maar de KNVB moest nog wel beslissen wat er met dat duel ging gebeuren. Voor directeur betaald voetbal, Bert van Oostveen... waren er eigenlijk maar twee opties, overspelen of uitspelen. In het geval van uitspelen geldt dus de situatie... dat je dan met 10 tegen 11 moet beginnen. En het bestuur vindt alles overwegend dat dat geen rechtvaardige situatie is... omdat dan de keeper van AZ niet mee zou kunnen doen. Nou, als je dat allemaal naast elkaar zet, dan blijft er één mogelijkheid over. Dat is ook het besluit van het bestuur. En het besluit is dus dat de wedstrijd in zijn geheel zal worden overgespeeld. En dat zal gebeuren op uh, donderdag 19 januari... Om 14.30 uur. 30. Dat is dan met 11 tegen 11. En de wedstrijd zal, en dat is aanvullende voorwaarde, worden gespeeld zonder publiek. Over dit besluit praat ik met sportjurist Keeje Molenaar, ook lid van de ledenraad van Ajax. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van dit besluit? Nou, ik vind het nogal heftig. Uh, want u haalde het laatste aan dat ik ook lid ben van de ledenraad van Ajax, hoewel inmiddels opgeven, maar ik ben Ajaxiet. Ja. Laat ik het dan zo verwoorden. En uh, als Ajax-supporter vind ik dit een, uh, een vrij heftige beslissing van het bestuur betaald voetbal. Wat vindt u er heftig aan? Nou, dat, uh, het heftige is dat alles nu in, uh, op het konto van Ajax wordt geschreven. Terwijl naar mijn idee voor iedereen toch heel helder en duidelijk zichtbaar was. Dat, en dat werd ook net uh, bij de inleiding werd dat gememoreerd dat de spelers door Gert-Jan Verbeek van het veld werden gehaald, de AZ-spelers. Hij heeft zich vervolgens verschanst in de kleedkamer... en is in weerwil van een verzoek van de scheidsrechter om de wedstrijd weer te hervatten... is hij niet meer op het veld verschenen. En hij heeft gezegd uh, dat niet te doen omdat de spelers zich niet uh, veilig ja, niet voelden? niet veilig voelden. Nou, dat is natuurlijk een eerste klas kul-argument geweest. Dat weten we allemaal. In 16 jaar tijd dat die arena bestaat, is dit één keer gebeurd... Door een onoplettendheid van de steward. Er was een, een, een, bij die gracht was er een bepaalde brug uh, vergeten weg te halen, waardoor die jongen dat veld op kon. Nou, dat is nooit eerder gebeurd. En dat zal waarschijnlijk ook nooit meer gebeuren. Dus dat argument van uh, veiligheid, de borging daarvan, dat was natuurlijk gewoon een absoluut kul argument. En, en u vindt niet dat dat beloond had moeten worden? Want nee, Ajax stond achter, hè? Ajax stond AZ voor. Stond achter met 1-0. De scheidsrechter heeft een rode kaart gegeven, naar mijn idee, helemaal terecht. Kijk, die keeper die heeft zich gewoon schuldig gemaakt aan een gewelddadige handeling. Dat heeft de scheidsrechter ook zo uitgelegd. In het kader van de spelregels en de richtlijnen die daarbij horen... de scheidsrechter Nijhuis heeft keurig gehandeld. Vervolgens gaat de aanklaag over tot het zeponeren van die kaart... en krijgt Ajax alles op deze manier in zijn schoot geworpen. Ja, dat vind ik echt onbegrijpelijk. Nou, maar goed, de man uh, liep in een Ajax-stadion het veld op. En dat mag natuurlijk niet. Dus ja, Ajax nee, verdient ook een nee, straf, is de redenering. Dat klopt. Juist verdient ook een straf, zegt u. Juist. Maar nu heeft alleen Ajax een straf. En AZ, die trekken je voordeel uit. Want AZ gaat straks zonder thuis publiek. Dus voor Ajax is dat absoluut de twaalfde man als ze thuis speelt. En de hele wedstrijd wordt overgespeeld op een donderdagmiddag. Zonder publiek. Elf tegen elf. En dat gaat Ajax verliezen als ik u zo hoor. Sorry? Dat gaat Ajax verliezen als ik u zo hoor. Nee, nee, nee. Dat zeg ik niet dat Ajax dat gaat verliezen. Want Ajax zal getergd zijn tot op het bot... Maar ik vind het een uh, zeer, uh, laat ik dan zeggen, juridisch vind ik het een, een onaanvaardbare uitspraak. Omdat de schuld die AZ aan deze situatie had en die is onmiskenbaar, dat die op geen enkele manier tot uitdrukking wordt gebracht. Nou, de KNVB-directeur van de Oostveen die, uh, die, die stelt eigenlijk ook voor om die regel dat uh, de keeper werd bestraft, hè, omdat hij die, die man aanviel, omdat dat te, om die te veranderen. Zou u dat goed vinden, naar aanleiding van deze wedstrijd? Om welke regel te veranderen? Nou, dat uh, die man rood kreeg, Esteban, uh, omdat hij die, die toeschouwer uh, Nou, ja, die, regel is, die regel is heel moeilijk te veranderen. Waarom? Omdat er in de richtlijnen bij, bij uh, het tuchtreglement betaald Voetbal is opgenomen... dat als je gewelddadige handelingen pleegt, jegens derden, hè, dus niet tegen een tegenspeler, medespeler of het arbitrale trio of kwartet moet je tegenwoordig zeggen... maar dus een supporter of iemand anders die bij de wedstrijd betrokken is... dan is dat net zo strafbaar. Dat staat gewoon in de richtlijnen. En dit was een keiharde gewelddadige handeling. De scheidsrechter heeft die bestraft. Hm. En vervolgens wordt de scheidsrechter achter de tafel door de aanklager... Port, wordt die eigenlijk gecorrigeerd. Wat, Terwijl wat, iemand wat me... niet meer gedaan heeft dan de spelregel. Nee. Wat me opvalt, vorige week woensdagavond... He, iedereen had eigenlijk wel begrip voor AZ, uh, Ajax... En, en nu is dit besluit en dan zie je toch dat de boel... weer een beetje uiteenloopt tussen Ajax en AZ. Nee, maar ik heb er helemaal geen begrip voor gehad... dat AZ van het veld is gelopen. Geen één moment. Nee. Kijk, want wat je hiermee... je, je, je creëert onbewust toch een soort precedent. Straks sta je ergens achter met 1-2-0... en er komen spreekwoorden. En je zegt als trainer, jongens, we lopen van veld af, we komen niet meer terug. Want die die beginnen direct weer als wij op het veld staan. Nou, wat gaat de KVB dan doen? Oké, okay, Keeje Molenaar. Um, hoe dan ook, Ajax um, gaat onder protest akkoord met de beslissing. Dus die wedstrijd wordt overgespeeld zonder publiek. En uh, we gaan kijken hoe dat afloopt. Dank in ieder geval voor uw reactie. Graag gedaan. Keeje Molenaar. Tijd voor het weer, maar dan het weer van 2011. Want iedereen praat erover welk seizoen we ook pakken. Er valt altijd wel iets over te zeggen. Een hoge, lage druk, mooie wolkenpartijen, hittegolf, te veel ijs, te weinig ijs, te veel sneeuw, te weinig regen. Marco Verhoef, wij kijken terug naar dit afgelopen jaar. Twaalf maanden lang viel er veel te zeggen. Hè? Een jaar van records. Wat is in jouw ogen het belangrijkste record geweest? Nou, ik denk dat het meest opvallende nog is... dat we zo tegenstrijdige dingen hebben gezien. We hebben, nou, ik noem maar even twee records die er echt uitsprongen. Dat was de lente, die was... Kurk en kurkdroog. Nog nooit zo droog geweest sinds we dat in, uh, sinds 1901 ongeveer bijhouden. En dus het was echt een gort en gort droge lente. Zonnig, zacht. En dan denk je, die zomer die zal wel mee gaan doen. Nee, die deed precies het omgekeerde. Was want, een soort lente. Nou, nee. Een herfst. Ja, een herfst die ook nog eens helemaal verregende. Want het was echt, die zomer was hartstikke nat. Nog nooit zo'n natte zomer gehad. Nou, en juist die tegenstrijdigheid, dus dat droog aan de ene kant en het seizoen wat volgt, drie maanden later, nog nooit zo nat. Ik denk dat dat een beetje boven blijft als we 2011 in de herinnering nemen. En is niet elk jaar eigenlijk een recordjaar op de een of andere manier? Nou, je hebt inderdaad natuurlijk elk jaar wel iets. Hè? Dus er is altijd wel een keer een periode dat het heel warm is of juist heel koud of heel nat of heel droog. Dus dat ene record van bijvoorbeeld die lente, ja dat is leuk, maar die kun je altijd wel ergens vinden als je een record zoekt. Alleen als dat zich maar allemaal blijft opvolgen, dat het ene record het andere opvolgt, ja dan wordt het speciaal. Want ik heb november als maand nog niet genoemd, maar maar die was weer de droogste sinds dat we dat allemaal bijhouden. En dus wat dat betreft hebben we eh, een droog, nat... Weer droog. We hebben uh, alle uiterst een beetje gehad, wat dat betreft. Kan ik me ook herinneren dat er een horrorwinter werd voorspeld... maar 2012 gaat die in ieder geval niet meer brengen. 2011, moet ik zeggen. Nee, Misschien tweede... 2012. <laughs> ja, ik, ik heb me er ook altijd heel erg tegen verzet... dat men dat ging aankondigen, dat er een horrorwinter zou komen. Kijk, er zijn altijd wel ergens signalen te vinden. Wij gebruiken heel veel computermodellen. En er loopt er altijd wel een keer eentje uit de pas... die dan uh, extreem weer gaat aankondigen. En ja, sommige mensen zijn dan geneigd... om om daarmee aan de haal te gaan en dat te gaan promoten. Maar op het moment dat dat in de media verscheen... heb ik al meteen geroepen, laten we dat nou niet gaan zeggen... want de kans dat het niet uitkomt is veel groter... dan de kans dat het wel uitkomt. En dus mij heb je nooit over een horrorwinter te horen nee, praten. Nee, nee, nee, en... ik heb je hem zelfs <laughs> ontkennen zo ongeveer. Precies, of en... relativeren, nou ja, en dan net moet als ik altijd, Gerrit. Ik moet altijd wel een beetje lachen dat, uh, dat het dan uiteindelijk dan niet uitkomt. Overigens, als het wel uit was gekomen, had ik ook plezier gehad. hoor, Want van mij mag dat wel een beetje gek weer. Ja, je, je had het over die computermodellen. Uh, is het nou zo dat jullie steeds beter verwachtingen kunnen geven... als je bijvoorbeeld kijkt naar vier, vijf jaar geleden... Ja, het, het, het verbetert wel. En dat heeft te maken met dat computers steeds krachtiger worden. Steeds sneller kunnen rekenen. En wij gebruiken weermodellen. Dat zijn uh, een heleboel rekensommetjes na elkaar. Uh, en uh, hoe meer rekensommetjes je kan maken... hoe moeilijker je de vergelijkingen kunt maken... en hoe beter je dan daadwerkelijk die weersverwachting kan krijgen. Alleen er blijft altijd onzekerheid in zitten. Uh, ik zeg altijd maar zo... Uh, als je begint te rekenen met een situatie die je helemaal in de vingers hebt... die helemaal klopt... dan nog ga jij straks naar huis. Maar dat weet de computer niet. En ik ga naar huis. Dat betekent dat we met de auto gaan rijden en dat de lucht gaat stromen. En we gaan de luchtstromen dus veranderen... ten opzichte van wat die computer denkt dat er gebeurt. Nou En alleen dat al zorgt voor dat je nooit... 100% vooruit het weer kunt berekenen. Nou, laten we dan vijf tot tien dagen vooruit het redelijk in de vingers hebben. Tot 15 dagen een tendens aan kunnen geven, van nou, het zou wel eens uh, kouder kunnen worden, of warmer, of juist droger. Nou, dat kan allemaal wel. Uh, alleen heel veel verder vooruit, dat wordt toch echt uh, steeds meer koffiedik kijken. Ja, nou, als, als het dan beter gaat op zich, die verwachtingen geven, krijg je dan ook minder klachten dan, uh, dan vroeger? Nou. Bij, bij de weer mannen, vrouwen van de NOS? Volgens mij zeggen ze nog steeds dat we het altijd fout hebben. Dus, uh, nou ja, klachten blijf je altijd houden en dat heeft uh, meerdere redenen uh, als we kijken naar het weer voor de NOS bijvoorbeeld nou we hebben het in een minuutje tijd hebben we het over het weer van Nederland en dan kun je nooit tot in finesse het weer van alle uithoeken uh, behandelen dan moet je inderdaad over gemiddelde gaan praten hè, over waar is het nou het grootste deel van Nederland heeft zon nou dan noem je die zon als het dan in uh, zeeland bewolkt is ja. ja dan kun je dat wel eens een keertje over moeten slaan dus daar sorry, ben je sorry Marco tijd we gaan gewoon meer tijd voor je inruimen in 2012 <laughs> dat lijkt me een goed idee. Dankjewel, Marco Voef. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Martijn Nijhuis. Criminelen hebben een machtspositie in de horecasector opgebouwd. door afpersing en bedreiging. Dat zegt uh, Gerrit van den Burg, de hoofdofficier van justitie van het Landelijk Pakket in Rotterdam. in NRC Handelsblad. Vorige maand hebben 15 gemeenten geheim overleg gevoerd. over criminele netwerken en motorbendes. Nou, Die maken niet alleen de dienst uit in de randstad. Ja, ook in plaatsen als Breda, Hogeveen en Arnhem. De gemeente willen nu uniforme afspraken maken over wat er moet gebeuren... bijvoorbeeld als een verdacht iemand een vergunning aanvraagt. Criminelen gebruiken kroegen en restaurants in binnensteden... volgens justitie vooral voor het witwassen van crimineel geld. In Arnhem zijn in oktober nog drie Hells Angels opgepakt... omdat ze een kroegeigenaar met geweld dwongen zijn zaak te verkopen. Natuurlijk hebben alle media het over de uitvaart van Kim Jong-il. Tienduizenden Noord-Koreanen waren ondanks de sneeuw en de vorst uitgerukt naar Pyongyang. Al dan niet vrijwillig, zegt NRC Handelsblad erbij. De staatsmedia melden volgens het parool dat het ongebruikelijk koud en onrustig weer was. Er wordt gesuggereerd dat de generaal zelf achter die sneeuwval zit. Hadden we Marco even kunnen vragen. Want in zijn officiële biografie staat dat Kim Jong-il het weer kon beïnvloeden. RTV Oost heeft het over bakker Nijkamp uit Holten. In de oliebollentest van het AD stond hij vorig jaar nog op de derde plaats. Een 9,5 had hij. Dit jaar staat hij bijna helemaal onderaan met een 4,5 omdat van oliebollen een nare bijsmaak zouden hebben. Nou, onbegrijpelijk, zegt Bakkenijkamp. Uh, ik heb er wel wakker van gelegen, ja, dat klopt. Want oliebollen is mijn ding en... Uh... Als er iets niet goed is, dan probeer ik dat te veranderen, maar hier kon ik niks mee. Want hij had niets veranderd aan de receptuur. En zijn oliebol was deze maand juist door het bakkersgilde verkozen tot de op een na lekkerste. Dus ook de inspecteur van het bakkersgilde snapt niks van deze uitslag in de krant. Ja, De uitslag van het AD is voor mij echt onbegrijpelijk. Ik heb deze oliebol al meerdere jaren gekeurd... En uh, we komen steeds tot uh, een, eigenlijk een betere oliebol nog. Uh, vorig jaar uh, derde bij het AD en dan nu in één keer uh, zo'n laag punt. Er moet iets misgegaan zijn, anders kan ik er geen vinger achter krijgen. Nou. Geert Wilders communiceert ook tijdens de kerstvakantie, vooral via Twitter en met succes. Hij heeft niemand te woord te staan, maar krijgt wel volop media-aandacht. Ook vandaag met deze tweet... Denkt VVD-CDA toch aan versobere hypotheekrenteaftrek of aflossingsvrije hypotheken? Onacceptabel, dan maar verkiezingen. Veel media hebben het daarover, maar de meeste politici zijn er wel klaar mee. Een van de weinige reacties is van Diederik Samson van de PvdA. Hij schrijft alleen maar gaap. Ja, en Op RTL Nieuws gaat het nog even over Frits Wester. Die eh, wordt Aan hem wordt heel vaak gevraagd... komen er volgend jaar nou echt ook nieuwe verkiezingen? Hij zegt nou... Ik hou overal veel rekening mee, maar ik ga geen vakantie boeken... die ik niet kan annuleren dit voorjaar. Altijd verstandig als je in Den Haag werkt. Meteen dank je wel. Naar zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Tot zo. Zometeen om 7 uur... De winnaar is voetbal in de ik vind het geweldig voor alle mensen hier dat we gewonnen hebben. En ik vind het ook bijzonder leuk ten opzichte van op al die wijsneuzen die ik de hele dag op de radio heb horen zeggen dat één programma het niet moet winnen, dat is Voetbal International. Want dat is het faillissement van het Nederlandse tv-wereldje. Johan Terksen. Nou, die heren hebben er blijkbaar erg veel verstand van. Luister naar Kunststof zometeen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.